En strijdt dus, mijn geliefden, opdat gij schone parelen zult worden en door de duikers van het licht ten hemel wordt geleid, zodat gij in een eeuwig leven vrede zult mogen vinden.